Het weer vannacht ligt een vorst met in het noorden mogelijk lichte sneeuw. Morgen overdag overwegend bewolkt. Hier en daar lichte sneeuw of moet regen. En het wordt 5 graden. Namorgen droog en zonnig. Dit was het NOS Westen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Uh, uh, geïnstalleerd. Die stond er eigenlijk al, maar het oorspronkelijke aquaria wat boven stond, dat werd gekoeld door een, uh, door een uh, bierpomp. Nou, dat ging helemaal niet. En, uh, ja, je moet het ijzersmee, als het heet is. De, met de opening was uh, de wethouders en de burgemeester was En toen hebben we gezegd goh, we zouden zo graag dat aquarium opnieuw inrichten en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 for a while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 We've been growing older, staying home nights far too long. So we tried the places where the band's still good. I walked up to the man who sang the song.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 Wait.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 ja, leuk. Ja, het is zeker een aanwis voor zandwoord. Want ik denk een willekeurig kind in Limburg vraagt uh, Juttesmuseum... Oh, daar ben ik wel eens geweest. Nou, <laughs> jij zegt dat en ik hoop dat natuurlijk. <middels>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 You. Girl, it ain't no pain in me looking at you I don't give a, keep looking at my Cause it don't mean a thing if you're looking at my I, I'ma do my thing while you're playing with you Pain in me looking at you I don't give a Keep looking at me Cause it don't be the thing If you're looking at me huh, I'ma do my thing While you're playing with you <laughs> <laughs> It's funny,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 and emotion When I feel alone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 I will say these words I remember the first time The first time